Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Ook Nederland stopt tijdelijk met de steun aan VN-hulporganisatie UNRWA... die hulp levert aan de Palestijnen. Steeds meer landen financieren die organisatie niet meer... omdat een aantal medewerkers betrokken zou zijn geweest... bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober. De VN-organisatie heeft een onderzoek ingesteld... en de medewerkers per direct ontslagen. Onder meer de Verenigde Staten, Australië, Canada en Italië... hadden hun hulp al opgeschort.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 Er ligt nog steeds zo'n 800.000 kilo troep in de Waddenzee... na de containerramp met de MSC Zoe vijf jaar geleden boven de Waddeneilanden. Omdat de overheid het heeft betiteld als zwerfafval, wordt het niet meer opgeruimd. Volgens de Waddenvereniging hoeft de overheid zich dan niet meer in te spannen om het op te ruimen. Geschat wordt dat in de 342 containers die overboord sloegen ruim 3 miljoen kilo aan spullen zat. Natuurmonumenten wil niet dat het NK wielrennen door het heuvelachtige natuurgebied de Postbank bij reden wordt gehouden. De broeden in juni onder meer kwetsbare vogels en dan zijn helikopters, drones en publiek niet toegestaan, zegt de natuurorganisatie. De organisator van de koers zegt dat het NK op de meest duurzame manier georganiseerd wordt en dus gewoon door kan gaan op de Postbank.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 Dan het over Words. Ik zou zeggen, welkom bij het tweede uur van Entertainment View Tot de klokjes van 7 uur. En zo dadelijk gaan we natuurlijk ook eventjes bellen met Jannes over een, een kleine tien minuten. En dan gaan we het eventjes hebben over zijn nieuwe single en album natuurlijk. altijd wat een Voetbal op tv Als ik een keertje wou Gaan stappen zei jij ik ga met je mee Besef dit is geen leven Niet voor jou en Niet voor mij Ik heb je alles toch gegeven Maar ik ben Lieve vrij Zeg me niet hoe ik leven moet Laat bij mijn eigen gang maar gaan Ik leef in voor en in tegen Want het komt altijd goed Ik heb mijn werk, verdien met centen Maar was nooit genoeg voor jou Als ik een deur op een keer hield Zeg jij, ik stik van de kou Ik kon dit niet begrijpen Waarom zo hard en zo gemeen Waarom heb ik jou verlaten? Ben jij weer alleen? Zeg me niet hoe ik leven moet maar bij mijn eigen gang maar gaan Ik leef in woorden en in tegenspoed Dit heb ik altijd zo gedaan Een biertje pakken zou Want het komt altijd goed Oh, zeg me niet hoe ik leven moet Want het komt altijd goed Onze zuidenbuur, Tigo Nendels En zeg me niet hoe ik leven moet En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment Voor je op die 106.9 DAB Plus 6a We gaan verder met Jeroen van der Boom En hij het over de betekenis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 Is veel snel voor jou. Kom maar met de zwoele nacht weer aan je zij. Kom deze keer iets dichterbij. Dichterbij wanneer ik weer eens met je vrij. Verraad, dat jij mijn bed verlaat En zonder woorden in de nacht verdwijnt En mij Betekenis. Zo, dat was hij dan. Een betekenis van Jeroen van der Boom. En uh, we gaan er nog eentje draaien. Tino Martin. En daar bedoel Ik mis je niet. En uh, we gaan eventjes contact opnemen met Jannes. Waar is het misgegaan? Alle beloftes die we maakten. Zijn nu van de baan. je wilde niet baan. En duigen en doet alles in. Miss je niet, dat allemaal gezongen door uh, Tino Martin, hier uh, bij CFM Entertainer for You. Hey, lekker hoor, ja. Hé, hey, aan de telefoon hebben we Jannes. Jannes, een hele goede avond. Een hele goede avond. Hoe is het? Ja, moet zeggen heel goed. Ja? Heel blij met alles, ja. Uh, gaat goed, thuis gaat goed. Ik uh, ja, voel me goed, dus het gaat goed. Oké, okay, nou, je bent niet ziek in ieder geval. Nee, nee. <laughs> Eén van <voor> de De heer is wel een griepvirus, jammer. Ja, behoorlijk, ja. Hé, hey, maar uh, ja. Jouw nieuwe single, tenminste, uh, hij is al eventjes, uh, eventjes uit natuurlijk. Uh, uh, ik zing als de zon schijnt. En natuurlijk heb jij ook nog een uh, album. Ja. En dat album is uh, Liefde is Meer. Ja. Ik, uh, de, de, de, de, voorgang, de singles, uh, zoals de laatste singles, als de zon schijnt, maar daarvoor Monika ja hebben we het goed gedaan, heel blij met het, met het album, uh, album. Normaal maak ik elk jaar trouwens een album. Maar door die corona heb het een paar jaar niet gedaan. En nu dan wel weer. Ja, cd presentaties goed ontvangen. Ja. ja het album is goed ontvangen, dus ik ben, ik ben heel content met de fans. De reactie daarvan en uh, het gaat. Ja, ik, ik vind het een prachtige clip ook. Ik zing als de zon schijnt. Dat, uh, <laughs> wat is het, fiatje? <laughs> Geweldig dat je daar nog in gekomen bent. <laughs> Nee, pas met dit. Ja, ja, ja. Ja, ja, dat is een leuke, ja eigen spot, zeg maar. Zo zeg je dat, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, geweldig. Hé, hey, maar... Um, ja, het album, uh, dat is ook uh, uh, dezelfde maand uitgebracht? Ja. En uh, ja, daar staan uh, wat, wat de nieuwe nummers en wat oude nummers op? Nou, er staan liedjes op, zeg maar. Even kijken, ik heb een liedje met Gardame, een liedje geschreven door Jasmit. Ja. We hebben Monica, dan de single. En ja. we hebben de laatste single, single de zon schijnt. En voor de rest zijn dat allemaal nieuwe liedjes. Oké, okay. dus uh, ja, eigenlijk half half, zeg maar. Kom, ja, een, een nieuw album, maar met ja. twee voorgaande singles. Ja, ja. Ja, ja voor degene in ieder geval als ze de singles niet hebben, als ze de album kopen, dan uh, ja. staan ze er ook op? Ja, maar ja, het album staat ik gewoon op Spotify, dus ja. Ja, ja. Ja, goed, euh, <laughs> ik zeg altijd, euh, het is altijd prettig om, euh, om het zelf te hebben in huis. Euh. Ja, maar nou, ja, bewust heb ik, uh, je, de, ja, hoe ik zeggen, ik doe bewust altijd een album maken, of de fysieke houden nog steeds van. Ik heb een cd-presentatie fanclub binnen gehad, ja. met uh, heel veel mensen, ja. En, uh, ik ben heel blij dat het steeds gewoon mag, en dat het, uh, ja, en nog steeds tastbaar. Ik bedoel, ik ga nog steeds cd's verkopen, ja, ja. en de mensen willen nog steeds het alvast album, dus, ja. Ja, ik weet niet of dat de leeftijd te maken heeft. Of, uh, nou, ja, ik, ik, ik heb ook liever iets tastbaars, iets, uh, zeg maar. Weet mm. je? En uh, ja, ik denk uh, toch wel veel mensen uh, met mij. En uh, als ik dan kijk, dat ook de Vinylplaat weer uit, uh, uitgebracht wordt, natuurlijk opnieuw. En uh, ja, daar heb ik zoiets van, ja. En weet je, dat zijn tastbare dingen. En dat is toch ja, prettig nou. om te hebben. Ja, nou ja, je, je fanbase, die willen het heel graag. En ik ben dankbaar en blij met de fanbase. Tegenwoordig ja. maakt is, is een liedje en dan kan een liedje een hit zijn. Maar ik vind het persoonlijke contacten met, met, met uh, ja, de fanbase, dat ik al jaren heb, die moet uh, ik toch. Ja, ik ben dankbaar voor hetgene wat ik heb en daarom nog steeds dat snap je. Ja, ja, ja, nou ja, ik, nou ja ik vind jou altijd nog een uh, mensen-mens, zeg maar. Ja, dat ja, vind ik. Ja, ja. hey, maar um... Ben je uh, stiekem nog uh, uh, met, met iets anders bezig? Uh, uh, sta je nog op grote podia's uh, aankomende uh, ja, voorjaar zomer eigenlijk? Nou natuurlijk, uh, ik heb ja, gelukkig een volagenda. Ik ga uh, door heel Nederland ga ik. En daar ben ik wel heel blij mee, want als een oligvlek in die 25 jaar zit dit jaar 25 jaar aan vak. We zijn een beetje aan het kijken ja. wat we daarmee kunnen doen. Een mooi moment daarmee gaan gewoon platen behalen, platen die naar platen. Maar ook gegeven, in hou je geld dan. Dus ja, misschien ooit weer een concert te gaan geven, Daar heb ik veel zin in. Ja. Uh, dus ja, we zijn nog steeds een beetje aan het kijken wat we gaan doen. Ah, Oké. Okay. we uh, uh, dit Kijk, ja, de single heeft het goed gedaan. Ja. Volgens ons ook. Nu gaan we kijken van is er nog een liedje wat uh, opvalt van het album. Om daar weer een nieuwe single te maken en een weer clip te gaan maken. Dus ja, we ah, okay. blijven gewoon lekker doorgaan. Ja, nou ja, dat is. Uh, dat, ja, wij, wij kijken er altijd naar uit. We hebben wat om te draaien, zeg maar. Helemaal top. Nee. En uh, ja, agenda kunnen ze bij jou volgen op, op je site of is die ja, niet, uh, niet uh, up to date? Nou, ja, ze is op zeker up to date. Het is uh, www.jansonline.nl en dan voor de rest voor alle socials, uh, zeg, de, de Instagram, Facebook en uh, TikTok. Ja. Nou, is, uh, is er nog een beetje plek uh, bij, uh, bij de fansite op uh, Facebook? B plek genoeg. <laughs> ja, oké. Okay. Hey, Janus, ik zou zeggen: als jij me aankondigt, dan uh, ga ik hem draaien. Dan hebben we het over de single, hè? Straks, ja, ja. Uh, straks draai ik in ieder geval nog... Uh, uh, liefde is meer dan alleen een woord. Helemaal top. Uh, lieve luisteraars, mijn naam is Jannes. Dit is mijn laatste verschenen single. Ik zing Al de zon schijnt. Hey, Jannes, dankjewel en uh, heel goed weekend. Ja, heel fijn weekend, dankjewel. Hey, doeg, hè? Doeg, doeg. Hoi, hoi. Ik lag in mijn bed en ik zag door het raam in de regen... Druppels die vielen als tranen omlaag op ons land. Het was om te huilen en ik kon er echt niet meer tegen. tegen. Dus stroomde ik van het strand, waar de zon heel brand. Ik zing als de zon zegt, alleen als de zon zegt. Regen daar heb ik voorlopig genoeg van gehad En komt weer zo'n stortbeug Krijg ik een roodbeug Langzaam maar zeker ben ik koud in natigheid zacht Ik zing als de zon schijnt Alleen als de zon schijnt van Boera stralen voel ik me een heel ander weg. Ik ga in het zuiden de zonnestrijden halen. Al een vakantie gaat wil ik betalen voor een paar weken vol zon. Dat is mijn bed. Oh. Ik ga in het zuiden de zonnestrijd halen. Al een vakantie gaat wil ik betalen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 Langzaam maar zeker ben ik al in nachtigheid zat Ik zing als de zon schijnt Alleen als de zon schijnt Van boerda stralen voel ik me een heel ander mens Ik ga in het zuiden de zonnestrijd halen Al mijn vakantie gaat wil ik betalen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 Dat is en ik zien als de zon schijnt. Hé, hey, Fred hij hey. ja. draai nog eens een plaatje. Nou, dat gaan we doen. Dario G en Carnaval de Paris. geweldige nummer, Dario G en Carnaval de Paris. Dat allemaal hier bij Entertainer Dat Tot voor 7 uur. We gaan verder met René Schuurmans en achter elke wolk schijnt de zon. Soms dan zit het even niet mee je zit goed in de puree. Oh, oh, oh, oh, is maar voor even. Maar een traan die helpt jou niet, want als jij een lach niet meer ziet. Oh, oh, oh, oh. gaat toch weer leven. Want wat heb je aan chagrijn? Want dat is nog erger dan pijn. Nou, ik weet de beste medicijn. Achter elke woord schijnt de zon. Wat geweest is, lachen maar om. leuk vandaag. Ik weer, elke dag een klein beetje meer Ook alweer. En denk nu, het gebeurt me nooit meer. Oh oh, en het voelt beter, want je hebt jezelf ermee, dus dit was het beste idee. Zo kan je het leven beter aan. Achter elke woord schijnt de zon. Wat geweest is, lach er maar om. Leuk vandaag de dag en vier het leven. Zo verschijnt die lach ook wel weer. TV Elke wolf schijnt de zon. René Schuurmans en we zijn toegekomen aan een verzoekplaatje. En dat verzoekplaatje wordt aangevraagd door Miranda uit Rotterdam en die wilde graag horen. handen de Koper en een zomeravond in Avignon. Blijf er lekker bij. En uh, ja, als je net pas begint met eten, eet smakelijk en heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. En Vraag de Miranda uit Rotterdam en dat was hij dan. Handenkapper en een zomeravond in Avignon. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Teddy Swims en Blowing Smoke. Maybe it's the midnight. something the summer night. Baby, it's the stars of It's Smoke die swims En uh, ja, wat een geweldige zanger is dit. En uh, ja, binnenkort is hij dus uh, hier in Nederland in Tilburg wel te weten. En uh, er zijn ook nog kaartjes volgens mij voor uh, Antwerpen, België. Dus uh, ja, volg deze man. En uh, het is een geweldige show. Dat, uh, dat kan ik je garanderen Heerlijke muziek als je van jazz en uh, blues houdt en dat soort dingen. Dan uh, gaat het helemaal goed komen. ZFM, de zender van Zandvoort en Omstreken. Ja, en dat is uh, zoals beloofd van het album, de nieuwe album, de laatste uitgebrachte album van Jannis: Liefde is meer dan alleen een woord. Blijf er lekker bij want we gaan zo bellen met de DJ Mario. Zeg zeg dat je altijd blijven zal. Want ach wat moet ik zonder jou? Want zijn de dagen kil en grauw zeg, zeg, zeg dat jouw liefde waarheid is Dat jij geeft wat ik heb gemist En ik mij niet vergis Liefde is meer dan alleen de woord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 En onderweg op straat zonder jou Lange nachten in hotels Ik lig alleen en het voelt zo koud En ik zie dat ik alles compleet had Nam voor Livia was en ik weet dat Ik snap dat jij niet zit te wachten op een sorry, Maar wat moet ik nou? La karee, mírame aquí Rogando por ti Ten y regresa ya want de dagen, dagen voelen als maanden Sinds jij en ik niet praten, het kan zoveel beter zijn Conversando con mi hermana si tu piensas de muchas semanas yeah. Porque nada lo mismo desde que te fuiste Cambiaron mis días de feliz a triste No me sonrío ni cuando sin chiste Dime tu como hago, dime que me hiciste Ik zit vol met leegte hier Dida, geef me iets Of is dit een gesloten boek? Want de dagen, dagen van als maanden Sinds jij en ik niet praten Het kan zoveel beter zijn Solo tengo planes para Marta Tia Nadie más. Yeah, want de dagen, dagen voelen als maanden Zit jij en ik niet praten. Het kan zo voorbij zijn. Een geweldige single rolstandjes. En uh, blijf bij mij. En dat allemaal hier bij CFMN. Tot de klokjes van 7 uur. En aan de telefoon hebben we DJ Mario. Face DJ Mario, moet ik zeggen. Ja, dat heb je goed. Het is Face DJ Mario. Nee, goede avond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Hey, jij was, uh, ja, of tenminste, tenminste die jij bent in, uh, in het stadion. Hè? Ik ben uh, op dit moment in het, in het PSV stadion. In PSV -Sporterson. Ja. Dat was een uh, last minute uh, arrangement. En, uh, maar goed, dit hebben we dus een gecombineerd optreden met, uh, met draaien en, en zingen. Oké, okay, dus je hebt de tent weer op zijn kop gezeten? Ja, ja, en dadelijk na de wedstrijd gaan we nog een anderhalf uur, twee uurtjes door en dan, uh, en dan is het weer bijna gedaan voor, voor het weekend. Oké, okay. hey, um, nou ja, we bellen jou natuurlijk uh, uh, voor, je, voor je nieuwe single, Ursula 2.0. Ja, ja, ja, ja, ja. Ursula. Ja, ja, hoe is dat ontstaan, uh, dit idee? Het idee is ontstaan toen ik bezig was met de, met de voorbereiding van de, van de verhuizing. En ik trop op mijn zorg een oude platenkoffer aan en daar zaten wel oude singeltjes in. En ik trek even die singeltjes eruit en dat was de nieuw voor. En, en ik dacht toen: van Nou, oké, okay, prima. En ik doe s'nachts wat. Ik denk: Van ja, maar ik wil er ook wel eens een keer een plaat maken. Ik denk: Die uh, Jan Bickel die kan niet zingen. Ik denk: Die Snodderbrokjes die kan niet zingen. Uh, die Mario die kan niet zingen. Maar wij kennen wel alle drie een Ja, ja, ja. Dus toen ben ik, dan ben ik ga, dan gaan de merk aan de gaan brainstormen en straks dan denk ik van nou oké, okay, goed dan ga je muzieklijn uit, uh, uitzetten. En dan uiteindelijk dan komt uh, ja, de bassline erin van DeWis uh, en van de meditie van, van Oostra no. ja. 2.0. En dan is het de inzing en dan uh, wordt die gelanceerd. En dan zie je dat hij in één keer als, uh, als een komeet uh, door de Spotify <lacht> Ja sorry, ik ben, uh, ik ben nog niet helemaal uh, in, in orde. <lacht> ik ben, ik ben uh, wat er wat verkouden, laten we het zo zeggen. Oké, okay, maar de mijn, ja, die is, ook, die is ook, ook nog een, een herrie hoor. Ja, ja. Hey, maar uh, ja, de, voor degene die nieuw Forum niet kennen, dat, dat is uh, eigenlijk uit de piratentijd, hè? Ja, ja, dan uh. ja dan eigenlijk nog steeds, want op Radio En nu wordt hier nog steeds wekelijks gedraaid... ...de originele uitvoering van, uh, van de nieuw Forum. Oké. Het plaat in 1983, maar ja, weet je, het is beter goed gejat dan slechts gezonden, zeggen we tegenwoordig maar. Ja, inderdaad. Hey, en uh, ja... Jij kwam er dus mee ja, met de plaatkoffer tijdens de verhuizing. Dus eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Ja, ja, ja, ja. Ja, goed, en, en met de 22, 22, 22 november is die, is die plaat gelanceerd. Ja. En uh, ja, goed, en het smaakt gewoon naar meer. Dus we zijn, uh, we zijn op zoek naar, uh, naar nieuwe ideeën. En die hebben we eigenlijk wel gevonden. En de verwachting is dat die 24 april uh, gelanceerd gaat worden. Oké. Okay. En dat uh, wordt een uh, Upteampertje ook? Het wordt, uh, het wordt een, een plaat in, in dezelfde categorie als die we, die we nu hebben. Ja. En het wordt eigenlijk een, een plaat uh, met, net als vroeger met twee A-kanten. Ah, oké. Okay. Ja. ja, dus we, we hebben, ik heb voor mezelf al besloten wat, wat zeg maar de, de, de, de echte plaat moet worden, maar goed om, om een, uh, om een ja, soort repertoire op te bouwen bij optredens. Dan moet je natuurlijk wel meerdere eigen nummers hebben. Dus dan komen, ja. komen er twee tegelijkertijd uit. Ja, dus uh, nou ja, twee A-kanten uh, op uh, de 45 toeren uh, single, hè? Eh? Het... Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat was vroeg. Dat was vroeger. <laughs> dus we blijven al we blijven, blijven gewoon doorgaan. Ja, en uh, wat ben jij verwend, uh, uh, verzamelaar van, uh, van LP's en singles? Of, uh? nee, nee, nee. Die, die tijd die, die is eigenlijk al geweest, ik, nou nog, nog, ik koester nog één uh, plaatkoffer waar nog zeg maar uh, de Albert Muk in zit. Ja. En uh, goed, uh, daar, is, daar is gewoon een stukje nostalgie aan. Nou, uh, dat bewaaien, maar goed, uh, daar staat ook nu weer op zolder. En nou uh, ja, uh, misschien dat daar nog ooit een idee uitkomt, maar goed, ja, we, we weten het niet. You, uh, you never know, hè? Nee. <laughs> hey, maar uh, ja, waar kunnen mensen jou volgen, Mario? De mensen kunnen me eigenlijk volgen op elke social portal. Dat betekent uh, zowel op Instagram als op TikTok... Uh, www.facebjmario.nl, Facebook... Space en Mario. En uh, dus zolang als ik het allemaal bij kan houden... reageer ik overal op. En uh, ik kan nog steeds bijna alle... Uh, vriendschap zoeken accepteren. Uh, maar ik zeg je wel... Het is, uh, het is een hele klus om het allemaal bij te kunnen houden. En ja, je... alvast excuses voor de mensen... als, als het niet altijd op tijd lukt. Ja. En, en, ik zeg, en ik snap wel dat... Uh, hè, bijvoorbeeld van mijn jongens maken Schuit maken... dat het op een gegeven moment allemaal zo veel... en zo gigantisch wordt... ...en dat het, het stukje persoonlijkheid... Ja, dat, dat, ...dat gaat gewoon naar de achtergrond toe... ...hoe, ja. hoe vervelend dat ja. je er zelf ook vindt. Ja, ja het is niks... Uh, ja, het is dit, ...ja, er is gewoon niks aan te doen... ...je, je moet haast iemand in dienst nemen... ...om dat allemaal bij te houden. Ja, dus ja. Dat, maar goed, het is, het is nog steeds leuk om te doen... ...en ik kan het zelf niet allemaal bijhouden... ...en gelukkig gaat hier, wat ik al zei... ...op Spotify, ik hoop dat we dit weekend... ...de 100.000 streams gaan, gaan aantikken... Ja. ...en uh, ook op YouTube... Dat ben ik ook nog vergeten te vertellen op YouTube. Daar loopt hij nog en dan loopt hij nog heel goed mee met de videoclip. Ja, de... Dus eigenlijk heb ik als beginnend artiest met één single die zijn debuut maakt in, in, de, grote, in de grote muziekwereld, eigenlijk helemaal niet te klagen. Nee, nee want uh, uh, heb jij ook een uh, eigen site, uh, of tenminste een uh, eigen kanaal, YouTube-kanaal? Nee, nee, nee. Ik, ik draai mee onder Tim Holland, dat is van Frank van Ja. En daar, zeg maar, daar, daar val ik onder als zijn uh, de producer. Okay. Uh, ja, goed, en de rest is het dus nog allemaal in, in eigen beer. Ah, Oké. Okay. Nee, dus, uh, nou ja, TikTok, uh, ja. Daar, daar ben je ook actief? TikTok, Instagram, Facebook, mijn website www.face.djmario.nl marionl daar, daar kan je ook de aanvraag indienen voor de boekingen, voor zowel als de DJ als voor het zingen. Ja, want, uh, uh, TikTok is natuurlijk uh, een fenomeen hot. Ja. Ja. Ja, en, ja. Ik, ik, daar sta je ook op met, met, met stukjes van die singel? Uh, ja, ja, en of, optredens, optredens in, het, in het buitenland, onder andere 31 december op Gran Canaria, bij het Heindecafé Café en bij de hut. Uh, ja Eigenlijk alles waar ik, uh, waar ik maar kan uh, posten, dat komt er wel op. Ah oké, okay. uh, dus altijd uh, de moeite waard om naar te kijken te altijd de moeite waard <coughs> en alle duimpjes en hartjes, ik, ik waardeer ze ontzettend. En ook, en ook de tijd en het podium wat je weer nu krijgt bij jullie. Ja. Echt, het is, uh, ik ben er bijzonder dankbaar voor. Nou ja, daar zijn wij ook voor, in. Ik bedoel, uh, ja. dat Kijk, hoort er al zeg, allemaal bij. Zo, als, als we tien kleinere radische draaien, dan kan één grote nooit achterblijven. Nee, nee ja. dat, uh, dat zeg ik ook altijd. En, uh, ja, dat blijft altijd belangrijk. Radio is een, een, toch wel een fenomeen uh, voor, voor de artiesten. Ja, yep. yep. en, uh, en meestal is het wel zo, als, als je een leuk interview hebt gehad met, uh, met de lokale omroep, dan, dan, ...dan zie je ook weer in één keer een piek in, in het aantal views en streams. Ja, ja, en, uh, ja. ja dat, is gewoon, dat is gewoon leuk. Ja, inderdaad. Hey, um, ja, mijn rest, uh, we, we kunnen nog net even lekker draaien voor, de, voor het nieuws van uh, 7 uur. Dus mij rest dan alleen nog de vraag, dan kan jij weer terug naar de gasten. Uh, ja. kondig hem aan en dan gaan wij hem okay. draaien. Oké okay, mensen, live vanuit het PSV-stadion in Eindhoven, waar de stop nog steeds 0-0 is. Speciaal voor jullie, feest DJ Mario met Ursula 2.0. Hé, hey, dankjewel Mario. Oké, okay, goedjes en bedankt. Dus. Hé, hey, succes vanavond. Hey. Hoi, hoi. Alleen naar Duitsland gegaan Oh, dat was hij dan. Ja. Face DJ Mario. En Ursula 2.0. En ja, hey, hey, we, gaan, we, gaan, uh, we gaan er eigenlijk weer uh, een uh, beetje een eind aan breien. Gewoon. Ja, ja het is niet anders. Zo, so, dat was hij dan weer. Ja, twee uurtjes. Entertainment view. En dat met de ondergetekende Fred Hey... ...hier achter de schuifjes en de knopjes... ...en de toetsen en bellers. Computers, toetsenborden, muizen. Noem maar op. Ik zou zeggen... ...bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ik wens je... ...een heel goed weekend. Geniet ervan. En wees zuinig op elkaar. En ik zou zeggen... Graag, tot de volgende ronde. Nou oh ja, en dan wil ik er nog eventjes bij vermelden natuurlijk... ...dat de entertainer voor you Dutch at 5... ...ja, dadelijk weer... ...kijken van de week maandagavond... ...dan gaat hij weer online. En dat allemaal op YouTube en natuurlijk ook op Facebook. Dus ik zou zeggen, eventjes kijken natuurlijk. We zitten mag je ook naartoe. Want ja, daar kan je ook nog eventjes reageren. Of een mailtje sturen. of ja, Als je leuke ideeën hebt, zijn ze altijd welkom. Ik zou zeggen, tot dan. Doep, doei en de maashoel. Wil ik wil kunnen